Lotte Lewin met het NOS Journaal. Bijna de helft van alle mbo's en welzijn is het zelfs iets meer dan de helft. Het gaat naast boeken ook om ander lesmateriaal, zoals koksmessen of kapperscharen. De mbo-raad, die de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs vertegenwoordigt, weet van het probleem en zegt dat scholen werken aan een oplossing. De VS gaat de importheffing op staal en aluminium alsnog invoeren voor de EU. Dat zeggen bronnen tegen de Wall Street Journal. De krant denkt dat de Amerikaanse regering hier mogelijk vandaag al een mededeling over zal doen. De VS heft de belasting al sinds maart, maar bondgenoten werden tijdelijk vrijgesteld. De EU heeft geprobeerd om het plan van tafel te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt en de vrijstelling loopt vrijdag af. Bij een steekpartij in een trein in Duitsland zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens een ooggetuige begon een man plotseling in te steken op twee medepassagiers. Het gebeurde bij het station van Flensburg. Een van hen was een agenten. Zij heeft een man doodgeschoten met haar dienstwapen. Over de achtergrond en het motief van de dader is nog niets bekend. Realityster Kim Kardashian heeft president Trump bezocht in het Witte Huis. Ze was daarom te pleiten voor de vrijlating van een grootmoeder die een levenslange celstraf uitzit. De vrouw van 63 zit al ruim 20 jaar vast omdat ze drugsdealers hielp bij de verkoop van drugs. Het was haar eerste overtreding, toch is in de straf opgenomen dat ze niet vervroegd vrij kan komen. Kardashian vindt dat de vrouw een tweede kans verdient. Ze hoopt dat Trump haar gratie wil verlenen. Het weer, het is droog. Lokaal kan een misbank ontstaan. De minima liggen rond de 16 graden. De ochtend start vrij zonnig, maar in de middag weer stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Oh, yeah. Ja, ja, me está nog de lo Normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo...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 Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave sabecito, pegando, poquito, poquito a poquito. I'm okay.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 en houd een hart. De dames voor u hebben het alvast vast dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard. Zo'n pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maar klein, dit hart ik heb het was. Bewust een, een tweede hand, je blijft geen gouden kopen. Geen gouden ook al had je wel de kans, want dit is mijn hand.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 It's naturally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 the you fly